Blijf nieuw luisteren naar twee tweede uur hier op ZFM. Heeft u een nieuwtje? Mail het dan eventjes naar Roy@zfmzandvoort.nl. En wie weet, we behandelen het wel in rooi on-air. On Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold wil niet dat conservatieve krachten... het land gijzelen door angsten zaaien. Dat zei hij op een congres van zijn partij in Breda. Pechtold speelde in op de grote aanhang... die zich in de peilingen aftekent voor de PVV. Hij wil doorgaan met het benoemen van wat er mis is met Geert Wilders. Die maakt volgens hem niet alleen zijn kiezers bang... maar ook zijn tegenstanders. En Pechtold zei dat hij dat niet laat gebeuren.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 Dit is het tweede deel van Royonair, uw entertainmentprogramma hier op ZFM Zandvoort. Roy van Buringen. Let me entertain you. Hier past uh, het nummer van Sangerinus wel bij. Van uh, hey Marloes, onder de douche. Ja, de every motor die onder de douche staat. <laughs> in ieder geval, dit is het tweede deel van Roy on Air hier op CFM Zandvoort. Met dat we gaan proberen André Pronk te bellen. Kijken of het dit keer wel lukt. En we gaan ook even bellen met uh, niemand minder dan popstar Henry. Wat is er gebeurd in Showbitland? Dat hoort u allemaal zometeen aan de andere kant van de lijn. En natuurlijk het opmerkelijk... Nieuwtje. Ja, en dat heb Rudy weer uitgekozen. En uitgevist. Uitge... Uitgevist. Hé, hey, weet je. We gaan André Pronk bellen. En ik heb het al een keer eerder geprobeerd om een singeltje met hem op te nemen. Met CFM ja. en hij okay. nou Wie weet vindt zijn platenmaatschappij dat wel leuk. Dat zou wel leuk zijn, hè. Maar dan moet hij wel hier in de uitzending komen, vind ik. Hij moet binnenkort wel weer hier eens komen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar ik stel echt voor om met de kerstuitzending al die gekken van Idols en zo een beetje uit te nodigen. Ja, dat uh, Vincent leuk. Plo uh, Klompen, Klompen Vincent, Klompen ja. Vincent uh, André Pronk, uh, Herman Berghuis <laughs> uh, Ruf ja, en Morian. Oh ja. <laughs> uh, ja, misschien is dat wel, wel leuk, maar we moeten ook wel een beetje serieus blijven bij Roy On Air en niet dit doen. Dit is ook zangerines waarschijnlijk. Ben <laughs> In een Het is genoeg. In ieder geval zometeen uh, André Pronk, VS, uh, Natuurlijk, uh, niemand minder dan de uh, Rines, -Rines. En, uh, en als we hem uh, een keer aan de lijn hebben gehad, dan stoppen we om, dus met zijn we plaat. Eindelijk, ja. <laughs> ja. Maar nu weer schieten uh, we de mensen door. Peter op de Fox, -make. House om zee. Ja, helemaal. Zee. <laughs> Ja, dat is hem. Okay. In ieder geval zo meteen een andere pronk hier op Sierbem Zandvoort. Blijf lekker luisteren, want het wordt Yo. heel erg hilarisch.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 Meine Frau schön, mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.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 Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu weinen. We grillen die Mamas kochen en wir saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangen, Baum, liegen auf dem Weg. Ik heb mijn Kinder, meine Frau. Ist schön. Alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Tot de zee, het aan am Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangendaum, Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön. Alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen.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 and joyfully Everybody look up and do the hope that we've been waiting for Everybody is grand because the silent fear and dread is gone Freedom you see has got a heart to so joyfully Just look about Go to yourself to check it out Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Can't you Everybody be glad because I'm starting to shout The way up there now And thank you world We always knew that we'd be free somehow In harmony we Show the world that we've got liberty It's such a change For us to live so independently Freedom to see Who's got a it's to kiss so for joyfully Just look around Go into yourself to check it out Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? De toppers hier op CFM Zandvoort, hun openingsnummer tijdens toppers in concert 2009. Dit is nog steeds Royonair on CFM Zandvoort, het entertainmentprogramma op CFM. En de telefoon gaat hier ook ondertussen. Rudy, neem jij maar even op. Dat is denk ik Popstar Henry die zo meteen met shownieuws komt. Um, ja, eventjes... Uh... Dat waren de toppers in ieder geval. Er is een nieuw talent opgestaan, dat kan ik zeggen. U kent er allemaal van, van ja, zo en zo al een beetje van televisie, TMF. En ook natuurlijk live for you hebben we er allemaal in kunnen zien bij de talentbattle. En dat is niemand minder dan... Ben je er? Ja, oh hallo, hallo Abby, hallo. Hoi Abby, hoe is het met je? Ja, goed. Het uh, gaat goed hè, met je carrière. Wat zei je? Het gaat goed met je carrière. Ja, het gaat de goede gaat gaat kant op, ja. ja je hebt uh, in ieder geval wat cent uit gehad bij uh, live for You. Dus, Hoe was dat? Hoe was dat? Ja, heel spannend. Het was mijn eerste echte tv-optreden. Dus uh, was wel eventjes, uh, ik was wel even zenuwachtig. Maar het uh, ja, ging hartstikke lekker. Het was hartstikke leuk om te doen. Ja, want uh, heb je daar heel veel uh, reacties op op gehad? Ik heb er wel uh, veel reacties op gehad. Ja, natuurlijk zijn er uh, altijd altijd mensen die het niet zien of, of hebben gemist. Of, maar uh, ik heb het ook op mijn high staan... dus heel veel mensen hebben het ook nog terug kunnen zien. Dus ja, heel veel reacties. Leuk. Ja, en die, er is, speelt altijd zo'n uh, zo wedstrijdgevoel... Hè, bij Carlo en Irene. Was dit keer ook het geval, toch? Nou, nah, dat viel hartstikke mee. Ik bedoel, kijk, we zijn allebei gewoon artiesten en we zijn gewoon bezig met, met promotie. En uh, ja, ik gun het die jongens net zo goed als zij dat mij hadden gedaan. En uh, zo, zo werkt het gewoon. Ik, ik voelde in ieder geval niet echt een, een competitiegevoel, zeg maar. En gaan jullie samen wat opnemen, want dat werd ervoor gesteld? Dat werd ervoor gesteld, daar heb ik verder nog helemaal niks over, uh, over gehoord. Ik weet ook niet of dat, of dat gaat gebeuren, maar ik, ik sta voor alles open, hoor. Dat gaan we dus allemaal uh, meemaken. Ja, toevallig was ik uh, vanmiddag in de cd-winkel aan het uh, winkelen. En toen zat ik tussen singeltjes uh, te kijken. En ik kwam jouw single ook gewoon tegen. Dus ze liggen ook al gewoon al bij de music store. Klopt, klopt. Ja, overal. Nou, dat, zou je, dat is toch helemaal te gek? Dat is helemaal te gek. Ja, ja. dat is echt, uh, echt uh, een, een, een droom die zeg maar uitgekomen is. Het is een beetje ook uh, soms een beetje onwerkelijk. Er gebeurt nou zoveel op, op, op, ja, in zo'n korte tijd... dat het een beetje moeilijk is om te, soms, uh, om te beseffen... Maar uh, ja. En uh, ga je, zijn, ben je alweer met nieuwe dingetjes bezig? Ik ben altijd bezig. Kijk, we zijn natuurlijk... Uh, het moet allemaal wel doorrollen. Dus het is niet zo dat we nou een single uitbrengen dat het uh, stil is. Maar we zijn op het moment nou nog wel heel erg bezig met mijn single boys. En uh, nou, dat, dat, dat moet nog maar eventjes zo, zo blijven. En die promoten we ook nog. En dan kijken we verder. Komt er waarschijnlijk uh, nog een tweede single en dan een album. Je treedt ook heel veel op, heb ik gezien. Er staan er nog optredens aankomende week gepland? Ja, ik moet maandag optreden in Palladium. Dat zit aan het Leidseplein in Amsterdam. Dat is een grand café voor allemaal. Uh, ja, komen heel veel mensen uit de muziekbusiness. Dus dat is hartstikke leuk om daar dan op te treden. En uh, de zaterdag daarna heb ik ook een optreden gepland staan. En ik treed 28 en 29 november op in Ahoy. Nou, dat Bij het is, uh... feest van Sinterklaas. Dat is toch helemaal mooi. Dat is toch uh, het podium uh, voor Dank de kinderen? Wel. Ja, ja. Nou, we gaan, uh, hopen in ieder geval dat het een uh, heel groot uh, succes wordt. Ik ook. <laughs> uh, staan er um, nog dingen op stapel? Hoe uh, bedoel je? Nou, verrassingen die je nog niet hebt heb, uh, verteld uh, op een uh, media? <laughs> uh, um, een primeurtje? Nou, is, nee. Zo <laughs> nee? <is het laughs> Oké, <Okay>, helaas. Helaas. <laughs> Hey, um, ja, wij hebben hem natuurlijk hier uh, bij de radio gekocht wel, om je te steunen. Ja. Um, ja, je mag hem aankondigen. Okay. Uh, oh, heb je nog een website waar mensen uh, de single kan, kunnen kopen? Uh, nou, hij is te koop bij iTunes, bij de iTunes Store en bij Radio 538 is hij te downloaden. En uh, de clip is te zien op TMF, maar ook op tmf.nl. Dus als mensen achter de computer zitten en ze willen de clip erbij zien, kunnen ze daarheen. En uh, op mijn huis is ook alles te horen en te zien en allemaal andere leuke info. Dus als je Abby uh, intikt bij zoeken, dan ben ik de bovenste. Nou, oké. Okay. Heel, heel veel... Heel uh, veel. Wil je nog wat kwijt aan de luisteraars? Uh, fijne avond. Ja, jij ook. En heel erg bedankt uh, voor je tijd. En uh, tegen die tijd als je weer een nieuwe cd'tje te promoten hebt of iets anders, dan uh, horen wij dat natuurlijk hier op en, de radio. Dat was super. Ik vond het hartstikke leuk. Nou, oké. Okay. Heel erg bedankt, hè. En wij gaan het u draaien. Kondigen maar aan. Hier is mijn single boy. Boys. We'll Ja, en uh, ondertussen gaan we proberen om André Pronk te bellen. Aan jou het woord, Rudy. Nou, de spanning is te snijden, hè. Gaat hij opnemen of niet? Roy is nu proberen André aan het bellen. Proberen André aan het bellen, ja. Ik er zomaar even op. Ik, ik, ik lijk jou wel. Goh. Hier allemaal. En dan gaan we verder. André. Hij wil het niet doen, Roy. Hij wil het niet doen. Het ja. is altijd weer zo'n hè met die André. Nou, doe het gewoon op die andere telefoon. Roy is nu de andere telefoon aan het pakken. En uh, ja, laten we gewoon hopen dat hij de telefoon opneemt. En dan kunnen we natuurlijk een leuk gesprek hebben. Uh, een leuk gesprek hebben. En we gaan natuurlijk eh uh, laten horen. En uh, ja, we zijn benieuwd wat hij daarvoor vindt. Ik kan helaas niet. Oh nee. Een boodschap 2 tot 1 na nee. de Nee! En dan bellen ze spoedig maar dat is oh. Is op dit moment in gesprek? Laat een bericht achter na de toon. André. André, we zouden je bellen. Misschien volgende week ben je. Nou, volgende week zei we, ik. Over, over twee weken gaan we je bellen. Is dat een afspraak? Ja? André ben je okay. er nog? Nou, André, je bent er helaas niet. Dit was Roy On Air. En we proberen je gewoon zo meteen nog heel even terug te bellen. In ieder geval, um, ja... Bel ons anders eventjes terug. Je hebt mijn telefoonnummer voor een afspraak te maken... voor een nieuwe Roy On Air. Want we zijn nog steeds benieuwd of jij in de nieuwe Jensen zit. Ja, ja. André, heel erg bedankt. Bye-bye, hè. Oh. En uh, ja, helaas, geen uh, André Pronk. Hij is er even niet. Hij is zeker aan het optreden op het mega Festival, oh ja. waar uh, heel veel andere artiesten zijn. Hey, we hebben een boulevard momentje. Jazeker. Gerard Joling reikt de gouden film uit. De familiefilm Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot... heeft in drie weken tijd honderdduizend bezoekers getrokken. En heeft daarmee de status van gouden film bereikt. Vanmiddag hebben regisseur Martijn van en producent Erik Jan Slot... En Koele Pit, Jaco, de Gouden Filmtrofee ontvangen uit handen van Gerard Joling. In de eerder uitgebrachte film Sinterklaas en het Geheim van het Grote Boek was Joling ook te zien. In beide films speelt hij zichzelf. Nou, makkelijke rol. Hey, en nog een nieuwtje over Gerard Joling. Op www.gerardjoling.nl uh, kan jij een kerstkaart ontvangen van Gerard Joling. Vind je het nou leuk om een kerstkaart te ontvangen in je eigen brievenbus van Gerard Joling? Dat kan allemaal. Ga dan gewoon naar www.gerardjoling.nl en we gaan even naar Sinterklaasliedje, want hij komt volgende week aan hier in Zandvoort. Ja, de groene stoomboot. Sinterklaas, het kan gewoon. Een paardje sproon op groene stroom. De vol. Vogels vliegen met u mee, ze zingen boven zee. Je spreekt met uh, Roy van Buringen van CFM uh, Zandvoort. Goedenavond. Goedenavond jongen. Hé, hey, we hebben even een momentje hoor. Ja, oké. Okay. Hoe is het met je André? Ja, het gaat uh, uitstekend jongen. Vertel, vertel, vertel, vertel, oh. vertel. Nou, ik ben nog steeds druk bezig met, uh, met uh, zingen en uh, met optreden. En natuurlijk mijn grote cd presentatie En, je hebt gehoord, Robert Jensen komt weer terug. Ja, daarvoor belden we. Daarvoor belden we. De, ik kan nog niet vertellen wanneer ik er precies in zit. Ik weet alleen dat hij aanstaande donderdag weer begint. Ja. Maar ik, uh, ik kom er wel weer bij. Hé, hey, André. Ik... Ja. We zijn alle twee een beetje gek, hè? Ja, hartstikke gek. <laughs> En een tijdje terug had ik het al een keer gevraagd. Wat moest je dan over nadenken? Hè? Ja. Mag ik een keer met jou mee, naar nou, Jensen? Naast jou op de bank. Ja, wel gezellig, toch? Ja. Zullen we dat gewoon doen? Dat uh, gaan we een keertje doen. Als uh, Jens dat ook zou willen, dan gaan we dat eerst eens even uh, regelen met de redactie. Ja, Ja, oké. Okay. Dat is een hele leuke die deal. We ga Ik bel je van de week wel even op. Is goed. Komt goed. Hé, uh, hey, André. Ja? Uh, jij hebt ook een cd-presentatie binnenkort, hè? Ja, uh, 27 december. Ja, het is uh, misschien een beetje erg ver weg voor sommige mensen, maar... Dan bellen we je ja. nog wel, hoor. Ja, dan. Uh, ja, het gaat in Eersel... En uh, dan is uh, vlakbij Eindhoven en dan uh, Johan Flemings ja noem maar op. Uh... Ja, en een special guest toch? Ja, een Hé, hey, ik raad hem, ik raad hem vandaag. Ja, nee. Mag ik hem raden? Dit is hem. Ja, probeer maar. <laughs> oh, één moment. Het is hier wat geks met de techniek vandaag aan de andere André. Oh ja? Alles doet het maar niet, de telefoon. En dan krijgen we je voicemail die we heel grappig hebben ingesproken. Oh, ik, oh, ik, nee, ja, ik hoorde het, ja. <laughs> ik had ik net afgeluisterd en dan belde je het weer terug. <laughs> Hey, André, luister. Dit is jou. Je hebt hem vorige week al op je voicemail, denk ik, al gehoord. Want vorige week we je ook al gebeld. Ja, dat hoorde ik. Ja. <laughs> en, en André, dit is jouw special guest. Luister maar goed. Hey Manoes, we let je onder de douche. Hey, ja, hey, la, ho. Kijk me eens aan, want ik zie jou op Je bent voor mij echt nummer één. Hey Manoes, we let je onder de douche. Ja, hij heeft leuk gedaan, dat moet ik toegeven. Ik kwam hem toevallig, vorige week zaterdag kwam ik hem tegen in Brabant. Ja. En ja, hij, uh, hij heeft het hartstikke naar zijn zin en ik vind het leuk voor hem, zeker weten, ja. Een duetje, zit dat erin? Ja, nou, dat zit er niet in, nee. Oh. <laughs> maar ik vind het wel leuk dat hij er zo mee scoort met zijn plaatje, toch? Ja. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Ik gun dat iedereen. Dat, uh... Maar, André, jij blijft wel onze nummer 1, hè? Ja, oh, dankjewel. Zullen wij een keertje... En dat is ons tweede idee... Want uh, we bestaan binnenkort op CFM... 20 jaar alweer. Hè? 20 jaar? En uh, we gaan het glazen huisje doen hier op CFM. Dus oh, dan komt er op een huis. grote plein... Hè? Ja? Komt er een, een glazen huis te staan. Oh. Zullen wij al jouw vrienden... Dus, uh, dus André Pronk hemzelf... Zangerines... Uh, Klompen Vincent... Herman... Johan Vlemix... Die ken jij allemaal... Zullen we die uitnodigen voor een zomerse sneeuwballengevecht? Kijk, dat is nou een keer leuk. Ja, ja? jij werkt mee al? Ja, ik werk mee en ik, ik weet ze te vinden. Dus uh, ik weet zeker dat ze ook mee willen werken. Nou, tegen die ja. tijd gaan we jou bellen. Tijdens het glazen huis, André Pronk en zijn vrienden. Sneeuwballengevecht in de ja, zomer. Dan gaan we nog wat lachen hoor. Dus, uh, nee. Dat gaan we zeker doen, ja. Hé hey, uh, André, um, heb je nog nieuwtjes? Uh, nog nieuwtjes, nou ik uh, sta momenteel op een uh, verzamelsvd, voor de mensen die het leuk vinden. Uh, Hollandse hits deel 6, die is zo net uitgekomen. En dat is van dezelfde maatschappij waar uh, Rinus een single heeft gemaakt. <laughs> <laughs> <laughs> en uh, ja, uh, nieuwtjes is gewoon, uh, ik kom dadelijk weer met twee nieuwe RINCO's. En oh. ja, die komen weer voorbij op televisie. En, uh, en voor de rest bij Jens, uh, en er gaan nog een aantal dingen gebeuren volgend jaar. Maar uh, dat hoor je dan wel weer, toch? Nou, hartstikke mooi. <laughs> Nou uh, oké okay, André uh, Tegen die tijd als jij naar hen Jensen gaat Dan zit ik naast jou op de bank Ja dat wordt gezellig nou, Dan daar gaan we een zonnetje van maken <laughs> hey, En uh, Jens uh, die uh, zit dus uh, op de bank En dan zit ik naast jou gezellig Ja Dat, okay. dat uh, gaan we afspreken En dat komt wel helemaal goed Ik denk dat ze er wel makkelijk over zijn Wordt gezegd Denk het ook wel En uh, als het er ook makkelijk over doen nou, dan zijn we Dan uh, is het zo geregeld toch nah, Ja helemaal goed André Dan okay. gaan we zo'n samen zingen Marloes ja. onder de douche Tuurlijk <laughs> Zoiets ja Hé, <laughs> hey André, mag ik jou weer bedanken voor de grap en de log? Ja, graag. Heb jij uh, nog een mop voor ons, André? Oh ja, André, jij doet altijd de moppetrongel op uh, 3FM. Op 3FM, ja. Vertel <laughs> er nog eens eens. Je hebt er geen orde, ja? ja, en ben je al kaal? Ja, ik ben al een beetje kaal. Oh. <laughs> je hebt het gezien vanaf, vanaf zeker? Of niet? Nee, ik hoorde het. Oh, je hoorde het? Ja. Oh, ja. Vertel. Nou, ik, zal, ik zal even één leuke mop vertellen, Ja. Er komt een vrouw bij de dokter en ze zegt tegen de dokter... Dokter, ik plas op meer dan een maand tegen de binnenkant van mijn been. Dus de dokter zegt, ga maar liggen, vrouwtje. Ik zal eens kijken. Hij zegt, oh jee, ik zie het al. U heeft een aardelip. En, en dan weet, uh, dan weet Giel Bele hem altijd al te raden, hè? Ja, die wel. Die zegt, uh, ik had hem eerst altijd bij de portier. Dus het is een be beveiliging. Ja. Le lees ik hem altijd eerst voor... Ik dacht gisteren van, hé, hey, dat doe ik even niet. Misschien zeggen ze het wel door, maar dat werkt ook niet, joh. Hey, André, we gaan weer stoppen, want we moeten Henry even bellen. Henry van Popstars, want die heeft weer nieuws voor ons. En wij gaan spreken over elkaar. In ieder geval ah. wat deze maand nog voor de kerst. Ja? Is goed jongen? Oké, okay. okay. bedankt. Dankjewel. He. Hey, doei. doei. doei. doei. Ik ben het onze beste. Ik hou van lawaai. Na, na, na, na, na, na. Met mij is het nooit saai. Na, na, na, na, na, na. Ik hou van lawaai. Dus wat nou? En we hebben niemand minder dan André Pronk aan de telefoon. Goedenavond André. Nee, heb ik je toch of niet? Oh, <laughs> oh, yeah. oh Je hebt 10 punten jongen, tien punten jou. <laughs> Dit is heel erg. Oh. Oh. Sorry, even overnieuw, over, overnieuw. Oh, overnieuw dan. Overnieuw, uit. overnieuw. Ja. Yes. <laughs> En we hebben niemand minder dan Henry van Bijmer aan de telefoon. Hey. hey Henry, hoe is het met je? Bij mij prima, jongen. Ik ben net ik ben, de hele dag ben ik bezig, bezig met het voetbalveld hier. Uh, ik kom er net afgelopen, dus je belt me mooie tijd. Ja, want um, je hebt videoclubopnames gehad de afgelopen ja. tijd. Uh, ja. Ja, hoe gaat het verder? Nou, het gaat best, best goed. We hebben, vorige, vorige week hebben we een heel mooi optreden gehad in, uh, in Kaatsheuvel bij de Efteling is dat. Ja. Uh, groot festival. We hebben een hebben groot kansenfestival opgetreden. Um, uh, nou, dat, is, dat is gigantisch mooi. Um, ja, de, we zitten nu te wachten op de clip klaar is. Uh, ik zit even te wachten op, uh, op Frank Steins. Dat is die, uh, die, die carillonspeler speler van, uh, van Andrieus, het Andrieus Orkest. Ja. Um, uh, ja, dan hebben we een dat de carillon nog in gespeeld. En um, dan hoop ik dat die clip uh, voor, uh, voor de kerst al klaar is. Ja, nou, dat, dat gaan we dus allemaal uh, meemaken daar zijn we natuurlijk uh, heel erg benieuwd naar. En we gaan natuurlijk ook over naar het shownieuws. Gordon uh, heeft weer een nieuw contract bij RTL4. Wacht uh, mag even, mag even. Ik zeg het nog, eens, ik heb het even afgeleid. <laughs> Van Voor een doornhond, hè? Ja, ja. ja, ja. Gordon uh, tekent nieuw contract bij RTL4 en dit kun je ook echt een vaste uh, contract. Nou, dat moet ook kunnen, denk ik. Ik bedoel, wat dat betreft... Uh, ja, want wat is een vaste contract tegenwoordig? Uh, uh, als je een jaar ergens werkt, twee jaar ergens werkt, is al lang tegenwoordig. Dus ik, ik ben benieuwd, laat maar gebeuren natuurlijk, hè? ja. De concurrentie is morend. Uh, iedereen trekt elkaar bij diverse omroepen weg. Uh, zo zit je bij SBS en zo zit je bij FTO4. En uh, ja, je ziet het gebeuren allemaal, hè? Ja, nee, dit is uh, helemaal uh, leuk uh, voor uh, Gordon. En uh, ja, ik, uh, ik vraag me af wat voor programma's hij dan nog kan gaan doen. Als jurylid vind ik hem wel uh, grappig en leuk. Maar als ja. uh, presentator van een uh, grote show kan hij beter niet doen. Maar weer zo'n nou, programma... Dat heb, gezegd, dat heb jij gezegd, dat heb ik niet gezegd. Nee, nee, dat, dat vind ik. Ja ja, ja, ja, ja. En, dat is een mening, En, ehm. Uh, en, uh, Ja, en als een programma zoals Over de Vloer, dat vind ik ook wel weer heel erg leuk. Want dat uh, soort. Uh, glitter, gl gl glitter Glamour Gordon, bijvoorbeeld. Nou, een hartstikke leuk uh, programma, ja. hoort bij hem. Ja, ik zie hem inderdaad niet meer samen doen met, met, uh, met Gerard, dat denk ik ja, niet maar. meer. Dat heb nee. ik denk vergeten. Uh, uh, ja, ik zeg wat dat betreft, ik heb heel veel succes in, in, in, zijn nieuwe, uh, in zijn nieuwe carrière, zeg maar RTL. En, uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd wat, wat Gordon uh, gaat doen. Hij zal zich eigenlijk nog een beetje gedijst moeten houden, want hij is er wel een beetje erg veel negatief in het nieuws geweest de afgelopen maanden. Dus ik hoop dat hij zich daar wat van geleerd heeft, zich er aangekrokken heeft, en een nieuwe, nieuwe frisse start gaat maken. Oké. Okay. Dat lijkt me wel, hè. Ja. Uh, nou ja, dat geldt voor Patricia Pythouwers ook, hè. Ze gaat dan niet naar een andere omroep toe, dat wil ik niet, maar ze heeft er weer een nieuwe liefde, heb ik begrepen, hè. Vertel. Ja, dat wist je nog niet. Ja, ik heb het, ik heb het ook in de wandelgangen in de gehoord, dus uh, het is iemand inderdaad ook uit de het talenten, het het talentenshow, uh, ik dacht iemand van de idols, die ermee gedaan heeft. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik denk, Patricia, die gaat helemaal los, denk ik, de laatste tijd. <laughs> nou, ja Ik vind het er wel. Ja, nee, dat is uh, zeker, uh, zeker, ja, nee, ja, zeker laat, zo. Ja, en laten we eerlijk zijn, voor, voor 60 jaar ziet ze er natuurlijk nog geweldig uit, hè. Ja, ze lijkt uh, best wel jong inderdaad. Ja, zeker weten. En ze is nog heel scherp van geest en scherp van tong nog steeds. Dus wat dat betreft, ik vind haar het al het beste. En, uh, dat ze eigenlijk misschien weer een beetje rust vindt. Een beetje ze, ja, dat, dat, dat, dat dat rust komt eigenlijk. Dat, dat, dat is heel echt belangrijk voor ons. Ja. Ja. Uh, net uh, komt ook het uh, nieuws uh, binnen uh, vorige week al dat uh, Robbie Williams uh, in, uh, yeah, in Live for You uh, zit. Ja. En uh, deze week gingen de geruchten ook dat hij bij Lieverpaal uh, zou verschijnen. Maar uh, ja. Robbie uh, gaat uh, helaas niet verschijnen in, um, ja, bij Lieverpaal. Dat uh, is best wel jammer, want hij is daar al een keer eerder geweest dan bij. Uh, bij een ja. ander programma van Paul de Leeuw, maar dat was gewoon heel erg leuk, toch? Ja, want uh, laat, afgelopen week was het Michael Dublé, die, die, die er was. Uh, en Paul vond natuurlijk die, die artiest ontzettend goed aan en hij stelt zo op het gemak. Ook is het een Nederlandstalig programma. Hij is Engels, Nederlands, alles door elkaar gooien uh, Kunnen die, die mensen toch op de gemak stellen. En dat vind ik wel heel erg leuk van Paul de Leeuw. Dat is een heel sterk uh, eigenschap dat hij heeft. Of het nou een Engels is, uh, een zanger, een zanger is, dat maakt allemaal niet uit. Uh, hij maakt er altijd een dolle boel van. Daar moet ik wel altijd nageven. Dus uh, ik, ik vind het wel jammer dat hij er niet bij komt, uh, Robby Williams. Maar ik denk dat nou, de leeuwkennenden zal dit niet opgeven, denk ik. vind je ook niet gooi? Ja, nee, dat, is, dat zeker. Ja, dus. Henry, um, Joop Ha, er is een hoop nieuws over Joop Braakhekken. Heb je dat ook gehoord? Ja, goed. Ik denk dat Joop Braakhek op, een gegeven moment, op dat moment dat hij dit soort dingen zegt en reageert op een stuk artikel in de, in de krant, dat hij op een gegeven moment dat gewoon... Dan gaat hij moeten weten dat dit soort dingen kunnen voorkomen. En dan moet hij weer even de schouders ophalen, wat hij altijd doet. En dan zeggen we ja, je we vandaag gewoon verder. Uh, niet te veel opheffen over overmaken. Ben je toch gek? Dat heeft Jobrak eigenlijk helemaal niet nodig. En wil ik zeggen ja, goed. Hij, uh, hij zegt: de kans dat hij dat gezegd heeft. Hij zegt: dat heb ik niet gezegd. Nou is het toch goed? Nee, dat is uh, zeker uh, waar. Uh, als we er zo'n ophef over maken. Dat vries je toch altijd tegen een groot mediablad zoals, zoals, zoals, zoals de Telegraaf. Dat vries je altijd. En dat moet, dat moet hij dan ook weten in zijn positie. En dat, ja, je moet gewoon de, de, de kerk dan in het midden laten, denk ik. Maar toen zeggen ja goed, ze hebben geschreven. Ik heb het niet gezegd. En, uh, het ze maar mij de kous mee af. Ja, en uh, natuurlijk uh, Jensen die weer terugkeert uh, op de buis. En ook alweer een afspraak hebt met André Pronk. Dus... Ja, ja, ja, ja, ja, ja die, die lacht van hem, hè? Die, die schaadt het overal doorheen. Hè? Ja, en ik heb toevallig uh, vandaag geregeld uh, dat ik uh, een paar, over een paar weken naast hem op de bank zit. <laughs> uh, waar? waar, waar? Nee, bij Jensen. Oh, bij Jensen. Nee, we gaan proberen om uh, iemand mee te nemen van de radio naar Jensen. Ja, dus uh, ja. dat lijkt ons een heel grappig idee. Zou niet verkeerd zijn natuurlijk. <laughs> nee, nee, we gaan t, uh, zien of dat uh, gaat lukken natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd. Hoe, ik zeg, wat dat betreft, uh, Jensen staat overal open, dus waarom niet Roy? Zeker weten. Ja, Misschien zit we nu ouder nog wel een keer, hè? <laughs> Ja, waarom niet? Geef je eigen op, denk ik, hè? Ja, we gaan het uh, in ieder geval allemaal meemaken hoe dat uh, weer gaat. En hij komt hopelijk weer dagelijks terug op televisie, want hij is toch wel een... Uh, be was ook best wel een belangrijk televisieprogramma op uh, de avond. Ja, ik vond hem altijd goed. Ik kijk er altijd graag naar. Hij had ja. op een hele interessante gasten, had hij altijd op de bank zitten. Ik, uh, ik, ik, vind, het, ik vind het prima. Ik kijk er graag naar. En ja, hoor, als jij een keer mag je mag iemand meenemen, dan stel ik mij gewoon beschikbaar, hoor. Ik kom wel met je mee. Ja, nu gaat Henry het bij ja. mij proberen, sluit. Nee, dan ben ik ook. Maar als ik uitrood vraag vraag, of jij meegaat. Goed? Nee, dat is een hele goede deal. Hele dat goede deal. Goed. Hé, hey, Henry, mag ik jou weer bedanken even voor je tijd? Graag gedaan, jongens. En uh, wij graag. gaan elkaar... Uh, uh, ja, heel veel, uh, heel veel, heel fijn weekend. En uh, graag tot de volgende keer. Uh, is het volgende week weer, of die week erop hoor Die uh, week daarop. Want die nu hebben we weer een concert bij Alex. <laughs> bij Alex. Nou, ik ben benieuwd. Jij komt ook overal, hè? Ja, wij worden de laatste tijd veel uitgenodigd... ...voor leuke, leuke items op te nemen bij de televisie. En, um, of bij uh, in ieder geval uh, jubileumconcerten en uh, televisie. Royal lopers en zo. Dus dat vinden we allemaal heel erg leuk. Ja, ja. ja. En uh, in de toekomst gaat dat veel meer gebeuren. Maar dat uh, maakt het nu ook bekend voor de luisteraars. Het Royal Air Team wordt nog door een andere... Uh, jongen, uh, ja, In ieder geval uh, versterkt Waardoor het uh, programma Continuïteit uh, ja, blijft en, uh, Dus elke week gewoon Roy en Air is, maar soms zonder Roy Ja, dat heb je wel eens, hè, Roy Ja, maar dan uh, is Roy naar een rode loper Want ik maak natuurlijk altijd tijd voor mijn radioprogramma Uiteraard. En uh, dit is wel natuurlijk heel erg leuk Dan zou ik zeggen Ik wil luisteren, het over twee weken En Roy, jij hebt wel succes met, uh, met de rode loper ja. um, uh, Ik hoop dat we binnenkort in elkaar zien Ja, zeker weten, heel erg bedankt, Hendry Dat is goed, Een hey, prettige hè. Oké, okay. hey, doe je? Groetjes. Hoi. Doei. En dat was uh, Henry van uh, in ieder geval Popstars. Daar kent u natuurlijk van. Misschien wilt hij daar nog wel eens een beetje van afgaan. Maar dat weten we niet. Dat vragen we volgende keer gewoon. In ieder geval, uh, dit uh, was uh, Show News met Popstar Henry. Ik zal je niet met mijn verhalen vervelen. Ik kom je zeggen wat ik net van je dacht. Toen ik je handen met je haren zag spelen Wou ik bij je zijn vannacht Oh, ik vraag je niet of je wat wilt drinken Ik ben spontaan naar je toe geleid. Ik maak de angst in mijn schoenen zinken Anders krijg ik later spijt Oh, als ik weet waar ik vind. for Van de Boom hier bij ZFM Zandvoort. En nu is het tijd voor een opmerkelijk bericht. Uh, Roy, mag de computermuziek aan misschien? <laughs> Dankjewel. Een 26-jarige man heeft Unilever aangeklaagd omdat hij na 7 jaar Ax nog steeds geen vriendin heeft. Het Indiaanse meneer Bedi eist omgerekend 30.000 euro van de multinational. De man zou depressief zijn geraakt en psychisch schade hebben opgelopen. Door het feit dat hij ondanks het gebruik van de Axe-producten nog altijd geen partner heeft. De rechter en nieuw delen heeft de zaak aangehouden. Omdat eerst een forensisch onderzoek moet plaatsvinden naar de gelzaap, shampoos, deos en haargel van het merk. Het merk Axe is wereldberoemd dankzij de reclamespotjes van de vrouwen Die mannen bestormen die axe Deo hebben opgespoten. Meneer Bedi zegt, ik voel me dan ook persoonlijk niet in. In de advertentie wordt namelijk gezegd dat alle vrouwen vallen voor de mannen die Axe gebruiken. En ik gebruik hem nu al 7 jaar en heb nog steeds geen vriendin. Unilever wil natuurlijk geen commentaar in. Wat ik natuurlijk wel snap, hè. Dit is Michael Jackson. Hoe is het? I gave my money. I gave my time. I gave my everything. It's not my heart could find. I gave my passion. My very soul. I gave my promises So untouchable, and she promised me forever. And the day we live as one, we made a vow to live a life of And she promised me in secret that she loved me for all time. It's a promise so. Untrue. van het album Dangerous, uitgekomen jaar 1992. En wat een heerlijk nummer is het. Hij heeft heel erg mooie muziek ge gemaakt waar we heel erg trots op mogen zijn met zo'n mooie pop -idool. Jammer is hij er niet meer. We hebben dat allemaal kunnen zien in het, de film. Ja, en ik ben geweest donderdagavond. Ja, hoe was hij? Nou, ik vind hem echt geweldig. Alleen het enige wat ik nu wel heb, ik vind het echt jammer dat hij dood is, want als je, als je ziet hoe goed... De voorbereiding al was, laat staan het concert zelf. Ja, en dan moest hij dat 50 keer doen, hè? Ja, ja dat is wel veel hoor. Ik maar ik. Ik, vond, ik vond dat hij niet echt ongezond of zo uitzag. Nee. Hij, was gewoon, hij zong nog goed en hij uh, bewoog nog goed. Ja, nou, dat uh, is uh, allemaal heel jammer. En ik denk dat we toch nog naar de officiële dood erachter komen binnenkort. En we weten het natuurlijk al een klein beetje, ja, maar. Waarschijnlijk overdoses, hè? Ja, ze weten het nog allemaal niet zo zeker. In ieder geval, dit was Roy On Air hier op CFM Zandvoort. En uh, wij uh, kwamen er in ieder geval achter dat uh, Alex uh, aankomende zaterdag een concert geeft uh, in... Uh, Noordwijk -Rout. En uh, wij zijn er aanwezig, dus ja, dat ja. is uh, helemaal leuk. We komen erachter dat Jensen weer terugkomt en Henry Pronk... Uh, Henry <laughs> Pronk... Nou is het nu, Henry Pronk. Oh. He, André, André pronk. Pro pronk. Henry Pronk. Eerst noem ik Henry André en nu ja. is het Henry Pronk. Uh, André Pronk. André Pong. Gaat uh, gezellig... Uh, ja. Gaat gewoon... Uh, gaat gezellig. gewoon lekker verder waar hij mee bezig was. Voor optreden. Ja. En hij komt natuurlijk weer terug in. Jensen. Jensen. En hij neemt mij gewoon mee. Misschien. Dat zou wel leuk zijn. Hè? Ja. Royer dan ga ik in het publiek zitten. Ja. Dat is een goede cool deal. Maar ja, Net als publiek. CQC. Tsh, oh ja. Tsh. Bo. Hé. <laughs> hey, um, Rudy. Jij heel erg bedankt. Dat ja, je ja, weer lekker natuurlijk. hebt meegeholpen met Royon en uh, we spreken elkaar volgende week natuurlijk bij uh, niemand minder dan uh, Alex. Alex. En we kwamen natuurlijk ook achter dat uh, Abi een uh, nieuwe single heeft. En hij is bij musical Store te koop. Dus uh, koop hem allemaal. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, tot uh, over twee weken. Volgende week zit Pascal van der Beek hier. Met uh, het beste van Roy On Air. Tot volgende week. Dag.